De Radio 1 Sportzomer. Jack van Gelder en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Liet jou dus. Zometeen moet zij vlammen in de kwartfinale van het Olympisch tafeltennistoernooi. In het mediaforum gaat het onder meer uh, over het IOC... dat het sociale mediagebruik van sporters wil reguleren. Daarover programmamaker Aad van der Heuvel... en lc 4 columnist Bart-Jan Spruit. Nu eerst het NOS Nieuws. Hier is Job Boots. In Noord-Brabant is het containerschip dat vanmorgen vastliep... onder een brug bij Oosterhout vlot getrokken. Door een inschattingsfout van de schipper... kwam het schip met lege containers klem te zitten. Over de brug loopt de A59. Na het ongeluk ontstond daar een file. De brug raakte aan de onderkant licht beschadigd. Het scheepvaartverkeer onder de brug liep vertraging op... doordat er maar één vaarweg beschikbaar was. In Den Haag is een Servier aangehouden die internationaal werd gezocht. Hij was al drie jaar op de vlucht nadat hij in eigen land was veroordeeld... tot drie jaar cel voor het bezit van wapens en drugs. Onderzoek van de Nederlandse politie leidde naar Den Haag. Het nou, onderzoek leidde uiteindelijk naar een woning in Den Haag... En, uh, in de Wenkenbachstraat en daar heeft het arrestatieteam deze verdachte uiteindelijk aangehouden. En de man zit op dit moment vast uh, in Den Haag ook, omdat in de woning een hennepkwekerij werd aangetroffen. Dus naast het feit dat hij gesignaleerd stond, is hij nu ook aangehouden op verdenking van het hebben van een hennepkwekerij. De politie vermoedt dat de Servische autoriteiten snel om zijn uitlevering zullen vragen. De Piratenpartij heeft genoeg handtekeningen verzameld om in september aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer mee te doen... Om op het stembiljet te worden toegelaten, moeten nieuwe partijen in elke kieskring 30 handtekeningen verzamelen van mensen die daar wonen. Volgens lijsttrekker Dirk Poot waren gisteren bijna alle benodigde handtekeningen binnen en zullen ze vandaag worden ingeleverd. Alleen op Bonaire moeten nog handtekeningen worden verzameld. De Piratenpartij heeft als belangrijkste speerpunten vrij internet en het waarborgen van de privacy van Nederlanders. Bij het roeien op de Olympische Spelen zijn de lichte vier zonder door naar de finale. In de halve finale werden de mannen derde. Ook de Nederlandse vrouwen acht gaan naar de finale. En windsurfer Dorian van Rijsselbergen schreef met overmacht de eerste race op zijn naam. Zwemmer Sebastiaan Verschuren plaatste zich op de 100 meter vrije slag voor de halve finale. Hij eindigde in de series als derde. Judoka Elisabeth Willeboortse verloor in de kwartfinale van haar Chinese tegenstander. Guillaume Elmond werd in de eerste partij al uitgeschakeld. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Ze spelen donderdag tegen China. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt. Af en toe wat motregen, het is ongeveer 20 graden. Vanavond opklaringen en overwegend droog. Morgen eerst zonnig, later op de dag onweersbuien. Het wordt morgen 25 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. 25 procent? 20 procent? 14 procent?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 En zorg dat de kippen ook weer een beetje kunnen lachen. Kijk op wakkerdier.nl. Dit is de Radio 1 Sportzomer. In het komende uur besteden we aandacht aan het Sportforum. Dan hebben we paardensport, maar zeker tafeltennis. Want als alles goed is, is nu Lidiao begonnen aan haar kwartfinale. Hier zijn live vanuit Londen Jack van Gelder en Jurgen van der Berg. Gio. Lippens is de verslaggever bij het tafeltennis. Ze zijn eh, net begonnen ik, hier. Ah, ah, Gio, je laat ons schrikken. Ga door. Ja, ze zijn net begonnen hier. Ik uh, was al uh, ruimschoots begonnen met praten... maar blijkbaar stond er even iets verkeerd. Maar het, uh, de eerste twee punten zijn gescoord door de Chinese Li Xiaoqia, de nummer twee van de wereld. En op papier zou je dan meteen zeggen: dat is een onmogelijke opgave voor Li Jiao. Want zij staat twaalfde op de wereldranglijst. Ze heeft al vier keer tegen deze Chinezen gespeeld en alle vier de keren verloren. Maar ja, het is de Olympische Spelen. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Li J zei dat zojuist ook al: er kan altijd iets bijzonders gebeuren. Het eerste punt nu ook gelukkig gescoord voor Li Jiao. Het staat 1-2 op eigen surf in deze wedstrijd. Waarvan we weten dat de tegenstander een Italiaanse, of een Italiaanse moet je mij horen, een Japanse zal worden. Uh, Kazumi Ikashawa, want die won zojuist haar kwartfinale van uh, de tegenstander uit uh, Singapore. Uh, Yugu Wang en uh, nah, die partij die won ze vrij eenvoudig. En zij staat dus in de halve finale. Voor Li Zhao is het dus zaak om uh, deze Chinezen te verslaan. Want dan kan ze mogelijk historisch schrijven door in de halve finale te gaan spelen. Dat is nog nooit gebeurd door een... Nederlandse speelster Bettine Vriesekoop, 1988. Laatste keer dat er een Nederlandse in de kwartfinale van het Olympisch tafeltennistoernooi stond. Die, uh, dat record heeft ze in ieder geval geëvenaard, Li Jiao. Maar nu nog het volgende stapje: het stapje op weg naar de halve finale. Voorlopig uh, gaat het niet echt geweldig goed. De Chinees staat met 4-1 voor. Ja, hier alleen een netje tussen twee tegenstanders. Bij Ed van der Bent zijn er wat meer hindernissen, denk ik. Ed? Ja, die zijn ze nu weer aan het, uh, ja, aan het bijstellen, ombreken. Het parcours wordt weer in gereden. het gebouw voor vanmiddag de individuele finale. Dat gaat over een ander parcours voor de beste 25. Maar de 10 medailles die zijn vergeven. En Duitsland is voor de vierde keer sinds 1936 gaan ze het goud meenemen in dit onderdeel. De Britten, die waren nog derde in Hongkong bij de Spelen van Peking in 2008. Die klimmen nu een, een, ja, op het podium een plaatsje omhoog. Die krijgen het zilver hier. En de Nieuw-Zeelanders, toch wel verrassend. Hebben de plaats van Australië ingenomen na de eerste twee onderdelen. En Nieuw-Zeeland is op de derde plaats goed voor het brons. Wel kijken we naar het individueel klassement waarvoor vanmiddag gestreden wordt. Dan zien we dat de Zweedse Sarah Elgertson-Ostholt. Die heeft haar eerste plaats weten te behouden. Dat geldt niet voor Ingrid Klimke. De Duitse die stond na twee onderdelen met haar samen aan de leiding. Die maakte twee springfouten en een tijdfout zojuist in het springen. En die is naar plaats acht uh, uh, verschoven. En wie staat er dan op de tweede plaats? Dat is de regerend Europese wereldkampioen Michael Jung uit Duitsland. En uh, op de derde plaats staat voor de Britten Mary King. En het staat allemaal op minder dan een springfout als ik het snel zie. Ja, dat staat op allemaal minder dan een balk. Dus het wordt heel spannend voor die eerste drie podiumplaatsen. En er zijn er nog een paar op zeer korte afstand erachter. Ik geloof dat het om half drie Engelse tijd uh, begint hier. Tot een uur of vier Engelse tijd. En uh, ja, volop spanning hier bij de individuele medailles van die venting. Was er in mei van dit jaar veel te doen over het tentenkamp in het Groningse Terapel. Sinds gisteren kent ook Den Bos een tentenkamp. Net als in Terapel hebben zich daar asielzoekers verschanst die een verblijfsvergunning willen. Ze hebben een plek gevonden bij de ingang van de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Den Bos. Leontien Kompier is burgemeester van Vlachtwerden, waar Terapel onder valt. Goedemiddag mevrouw Kompier. Ja, goedemiddag. Wat was uw eerste gedachte toen u de beelden zag van Den Bos? Nou, het is wel uitermate frappant dat wij net ons evaluatierapport naar buiten hebben gebracht en dat het dan tegelijkertijd zo actueel is. Dus dat is wel een uh, ja, bijzonder feit eigenlijk. U herkende de situatie wel? Ik herkende de situatie absoluut, ja. Misschien en, zelfs dezelfde mensen? Ik heb voor een deel dezelfde mensen inderdaad gezien. Ja, het, waren, het zijn vooral Somaliërs daar in, in de bos. Hebt u contact ja. gehad met uw collega's daar? Hij is vanmorgen inderdaad via het ministerie een lijntje uitgerold, zou ik maar zeggen. En wij hebben ook ons rapport uitgebracht. Met name ook bedoeld voor collega gemeenten en collega bestuurders... die, ja, die ook met, met een dergelijke uh, demonstratie worden geconfronteerd. En we zijn van harte bereid om daar natuurlijk uh, onze ervaringen mee te delen. Wat zijn de adviezen die u de Den hebt gegeven op basis van dat rapport... Kijk, ik denk dat een van onze conclusies was dat je iedere situatie weer opnieuw moet bekijken. Dus ik kan natuurlijk niet helemaal inschatten of de situatie in Den Bosch helemaal vergelijkbaar is met die van ons in mei. Maar uh, ik denk dat we een aantal dingen in dat rapportje hebben opgeschreven waar ze in Den Bosch zeker wat aan kunnen hebben. Maar zoals bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld uh, vanaf het begin af aan hele goede afspraken maken. Uh, laat precies uh, ja, goed de, de rollen scheiden. En een, een heel goed contact met het ministerie is van belang. Want de inhoud is natuurlijk weer van, uh, ja, zeg maar, waar, waar Den Haag over beslist. En waar je lokaal niet zo heel veel mee kunt. Mm. Um, nou ja, verder hebben wij uh, veel ervaring opgedaan inmiddels met drie tentenkampjes die we natuurlijk hebben gehad. En. Uh, Iedere keer was het toch net even weer wat anders. Dus daar hmm. moet je gewoon heel scherp en alert op zijn. U, u bent door de rechter hardhand, uh, op de vingers op de getikt omdat er iets te hardhandig is ingegrepen. Uh, is dat uh, iets uh, waar u met een bos over gesproken hebt? Ik heb daar niet heel erg gekregen, met een bos over gesproken. Maar nou, wat, ik zou het graag willen nuanceren. Want ik denk dat het in de beeldvorming in die zin wat heel eenzijdig naar buiten is gebracht. In mij de werkelijkheid ligt wat anders. Maar ik denk dat een bos zeker uh, als het gaat om de, ja, de, de beeldvorming profijt kan hebben. Dat wat bij ons een beetje fout is gegaan, met name de beeldvorming rondom mijn handelen, waar een bos profijt van kan hebben. Hmm. En zijn er nog meer fouten waar, uh, waarvan u zegt: ja, die hebben wij toen gemaakt? Ook misschien ja, uh, werkende weg is dat gebeurd waar Den bos een voordeel mee kan doen? Ja, ik zou niet zozeer over fouten willen spreken. Kijk, het is, uh, kijk in mei dat vind hebben... Ik, dat vinden bestuurders altijd lastig hè, om over hun fouten te spreken. Nou, ik wil, ik wil heel graag mijn fouten toegeven als die er zijn. En ik zeg eh, absoluut dat wij ook de dingen weer geleerd hebben in deze periode. Maar, uh, ja, nogmaals, in, in mei begon het met een heel klein clubje... en dat werd in heel korte tijd een hele grote groep. En uh, daar, daar zijn we toch wel wat door verrast... En bovendien, nogmaals, het is een Haags probleem op een gemeentelijk grondgebied. Dat maakt het natuurlijk extra gecompliceerd dat je inhoudelijk zeg maar, niet een oplossing kunt bieden. Dus dat je vooral in de randvoorwaarden en in de, in de voorzieningen en in de, in de, ja, in de, in de periferie zou elkaar zullen zeggen goede afspraken moet maken. Nou, daar denk ik dat wij in Ter Apel goede ervaringen hebben opgedaan, waar we in de bos de mensen graag in willen adviseren. Ja, ze hebben het evaluatierapport vanuit Ter Apel vast op hun bureau liggen, daar in de bos. Hartelijk dank dat u even in de telefoon kwam. Ja, ja, zeker. Graag Leontien Kompier, burgemeester van Vlachtwede, waar Ter Apel dus onder valt. Ja, graag gedaan. Oké, okay, dag. Dag. We gaan naar tafel tenens Gio. Li Zhao heeft de eerste game zojuist verloren van haar Chinese tegenstander. Geen schande dus, de nummer 2 van de wereld tegen de nummer 12. Uh, 5-11 werd het in de eerste game voor de verdedigende Li Zhao... die uh, toch moeite heeft met dat hele snelle spel, dat snelle aanvalspel van die tegenstandster uh, Li Xiaoxiao. Dat is toch echt wel een speelster uh, ja, die zeer attractief probeert te tafeltennissen. Alle hoeken inderdaad van de tafel opzoekt. En uh, dan zie je dat uh, Li Zhao zo af en toe ja, probeert met die backhand uh, dat blok eigenlijk... Uh, het duurt maar weer dat balletje terug te spelen op de andere kant van de tafel. Maar op een gegeven moment word je dan toch om de oren geslagen... door zo'n aanvallende tegenstander die dan ook blijkbaar de vastheid heeft dat ze zich niet verslaat boven die tafel. Dat ze niet de bal echt eruit rost. We zijn inmiddels begonnen aan de tweede game. Het gaat over vier gewonnen games, deze partij. Zoals al die partijen hier over vier gewonnen games gaan. En dan kan de viervoudige winnares van de top 12... ja, als ze het haalt, is het natuurlijk geweldig. Als ze het niet haalt kan ze in ieder geval terugkijken op een geslaagd toernooi. Viervoudig winnares van de top 12, Li Jiao, die ook al twee keer Europees kampioen is geworden. Maar dan praat je toch wel over een ander niveau van de tegenstanders... dan de tegenstanders die hier achter de tafel staan. Want hier staan de sterkste van de wereld natuurlijk aan de tafel. Drie van de vier finalisten zijn al bekend. En deze partij zal uitwijzen wie de vierde halve finalist wordt. Radio 1 Sportzomerbus. Ja, de sport, uh, verslaggever Debora Bleckenhoor speelt vandaag toerist in eigen land. Met Radio 1 Sportzomerbus rijdt ze langs een paar typische Nederlandse landmarks. Vanmorgen stonden ze op de dijk in Volendam. En Debora, waar ben je nu? Ja, ik ben nu aanbeland in uh, Amsterdam. Niet heel veel verder en bij een zeer toeristische trekpleist hier. Niet Madame Touzeau of uh, bij de nachtwacht. Nee, nee, nee. Ik sta bij de koffieshop. Want uh, er komen zo'n 6 miljoen bezoekers jaarlijks naar Amsterdam. En daarvan gaat een kwart, echt waar, alleen maar hier naartoe... Ja, om gewoon naar de koffieshop te gaan, en wat jointjes te roken... en dan weer uh, naar huis te gaan. Ik sta met Michael Veling. Hij is van de Nederlandse Bond van Cannabis Detaillisten. Ja, uh, en voor de koffieshop, die ook nog van u is... Hoeveel buitenlandse bezoekers ja, heeft u hier eigenlijk? Draait u echt alleen maar op de buitenlanders? Ja, maar dat geldt voor elke functie hier in het centrum. De hotels, de restaurants, de detailhandel, alles. Hè? Maar de, de, daar is op zich niets mis mee. Goed, ja, goed voor u natuurlijk. Maar uh, nu zijn er ook plannen om volgend jaar de wietpas in te voeren. We hebben hem al in het zuiden. Ze denken nu ook van ja, laten, laten we dat doen in Amsterdam. Wat betekent dat dan voor u? Nou, dat zou natuurlijk rampzalig zijn voor mij persoonlijk. Maar uh, ik denk dat ook uh, mijn collega ondernemers in de buurt daar wel wat over te zeggen te hebben. Om nog maar te zwijgen van uh, allerlei andere instanties. Maar waar het om gaat is dat de, de wietpas, dat was een idee om dus de overlast. De vermeende overlast die door coffeeshops veroorzaakt zou worden. En de criminaliteit aan te pakken. Nou we hebben nu een paar maanden de wietpas in het zuiden van het land. En we zien dat de precieze tegenovergestelde bereikt wordt. Dus het is heel snel zaak dat uh, de minister het initiatief neemt om, uh, om deze maatregelen niet per 1 januari in de rest van Nederland in te voeren. Ik zou, ik zou dat, dat handelen, zou ik zelfs crimineel willen noemen. Nou, gelukkig kunnen we het ook aan een buitenlandse toerist vragen, want die is speciaal even voor ons naar buiten gelopen. Want ik kan er echt niet naar binnen, want dan kunnen jullie mij niet meer horen. Hallo, hi, waar are you from? I'm from London. And what are you doing here? I'm on holiday. We've been, me and a group of friends have been Europa through Europe. And our last stop is Amsterdam. Yes, and is your last stop Amsterdam because of the coffee shop? Sort of. I mean, obviously that's a big thing, but as well there's all the beautiful scenery, the Van Gogh museum and the other stuff in Amsterdam that there's to see. Ja, ik zag hem net op zijn telefoon kijken. Volgens mij was hij even stiekem aan het opzoeken wat je hier nog meer kan zien, want hij ziet eruit alsof hij echt alleen maar de coffee shop bezoekt. Uh, how many coffee shops have you been to already? Uh, just one. Just one. Just this one. Yeah, just this one. And just, uh, uh, yeah, to smoke weed also? Um, well, who wouldn't come here, um, of course, we're gonna go on a trip to do other stuff. But of course, when you're in Amsterdam, take advantage of what you can, I guess. Ja, pak wat je pakken kan. Als je in Amsterdam bent en dan hoort een jointer ook bij. Maar Michael koffeling, ze komen hier niet alleen maar om, uh, om een jointer ook. Want ik zag net twee mensen naar binnen lopen. Die zitten gewoon lekker aan een fantaatje en aan een kopje thee. Ja, mensen zijn gewoon. Ja, nee, het is natuurlijk zo dat van die gigantische bezoekersstroom die Amsterdam kent, natuurlijk maar een paar procent ook daadwerkelijk overgaat tot de daad. Als je s'nachts en s avonds op de wallen loopt... dan zie je daar tienduizenden toeristen die chokken langs die bordeelramen. Maar er gaat natuurlijk maar één op de 10.000 gaat daadwerkelijk zeg maar, een wit maken. Het is maar net hoe je het wil zien. Maar wat wel van belang is, is dat al die elementen bijdragen aan die, aan die faam van Amsterdam. En die trekt zoveel toeristen. Want op grond van de stad zelf, de omvang en, en, wat, en wat het te bieden heeft... kun je deze gigantische toeristenstroom niet verklaren. Het moet meer zijn dan alleen maar een paar puiken museums en die prachtige uh, oude binnenstad. Ja, dat biedt u dan? Daar, daar draag ik mijn steentje aan bij. Of beter nog, de bezoekers die bij mij naar binnen lo uh, lopen. En ergens uh, doet een bezoeker misschien iets niet goed of loopt naar buiten zonder af te rekenen, want uh, nee, Dat gaat zijn de, de brommetjes met het alarm erop. Ah, dat moet verboden kijk. worden. Dat is veel urgenter dan de wietpas. Dat, uh, dat verbieden of uh, je brommer goed op slot zetten of hem uh, ja, gewoon niet aankomen, denk ik dan. Ja, in de in hoe heet dat? Uh, ja, <laughs> nee, dit, dit is verschrikkelijk. Maar goed Een lekkere herrie is het um, When are you going to visit the other things in Amsterdam? Uh, later today, we're only spending a day here before we go back to London So Only one day? Only one day uh, Hopefully we can squeeze the rest of the city in ja, hij gaat proberen om nog wat andere dingen te doen. Maar het gaat toch voornamelijk om een jointje roken. Ja, ik loop nog even een klein stukje naar de buren. Want daar zie ik ze dan toch wel ook een beetje naar binnen kruipen. Ik kijk nog even door het raam. Ja, ze zitten lekker te roken hoor. Allemaal hier. Toeristische trekpleister. De koffieshop in Amsterdam. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het doet mee aan de Voice of Holland. Deze Sherry Ann never play the base. We gaan weer naar tafeltennis. Het is razendspannend in de tweede set. Of in de tweede game. Hoe het noem je is het? inderdaad de uh, tweede game, hè, moet je zeggen. Ja, ach, dat zijn van die dingetjes, die kleine dingetjes. Uh, waar het tafeltennis weer anders is dan uh, het uh, tennis. Maar uh, het is razendspannend. Want de Chinese staat met 10-9 voor, kan dus nu deze game afmaken. Daar staat ze met 2-0 voor in de wedstrijd. Maar Li Zhao speelde een stuk beter dan in die eerste game. Met dat verdedigende spel van haar. Toch is het lastig hoor. Oei, dat gaat net goed. Nee, het gaat niet goed. Het is 11-9. Ik dacht heel even dat het balletje wel aan de goede kant van het net viel. Want het raakte de netband, de return van Li Zhao. Maar uh, uiteindelijk bleek het niet voldoende. Hij kwam toch op haar eigen helft terecht. En dat betekende dat ze het punt kwijt is. Dat ze met 11-9 verliest in deze tweede game. En dan zie je er, daar aan de overkant praten met de coach uh, Chen Zibint. Terwijl hier de speaker alles eraan doet om een beetje sfeer te scheppen in dit stadion. Dat is wel mooi. Hij probeert nu de Nederlanders een beetje warm te krijgen. Dat zal wel makkelijk zijn. Een paar mensen in het oranje hier. Natuurlijk de tafeltennisters. Jelena Timina zit een eindje verderop hier. Li Ji, die we zojuist hebben gehoord, die zit daar natuurlijk. Er zijn wel wat meer atleten. Maurits Hendricks heb ik net ook gezien. Die komt ook even kijken naar dit toch wel weer historische moment voor het Nederlands tafeltennis. Een Nederlandse vrouw in de kwartfinales van de Olympische spelen. Maar voorlopig gaat het niet al te best voor Li Jiao. Ze moet zich nog herpakken. Je ziet er inderdaad discussiëren met die coach die bewegingen maakt. Ja, ik kan dat niet helemaal verklaren wat hij zegt. Ik kan natuurlijk ook moeilijk lip lezen, want Chinees is niet mijn, mijn eerste taal. Maar je ziet wel aan de gebaren dat ze niet tevreden zijn met de manier waarop het gaat. Ook al weet ze dat ze tegen de nummer 2 van de wereld speelt. Ook al weet ze dat ze op papier geen enkele kans heeft dat het track record van haar tegen deze Chinezen niet goed is. 4 tegen 0. Maar ze willen toch Proberen Ze wilden voor gaan. En dat zie je gewoon aan de houding. Dat zie je aan de hele manier waarop ze hier staat te spelen. Tweede game in elk geval een stuk beter dan de eerste game. Maar het staat wel 2-0 voor de Chinezen. Gio, even één vraag over hoeveel gewonnen games gaat het? Het gaat over vier gewonnen games. Dus het okay. kan heel snel afgelopen zijn. Want als ik eventjes kijk ook naar hoe snel deze eerste twee games verlopen zijn. krijg je hier altijd de prachtigste statistieken. In deze Olympische Spelen. Zeven minuten over de eerste game, negen minuten over de tweede game. Nou tel maar een beetje op. We zijn net begonnen aan die derde game. Maar dan kan het inderdaad heel erg snel afgelopen zijn. Binnen een half uurtje kan ze thuis zijn. Afgelopen jaar veroverde de judoka Anika van Emden een bronzen medaille bij de wereldkampioenschap in Parijs. Een plak met een olympisch perspectief zou je dan denken. En toch wees de judo-bond Elisabeth Willeboortse aan voor de klasse tot 63 kilo. Van Emden bleef met een kater achter in Nederland waar ze zich nu voorbereidt op de wedstrijden na de Spelen. Aanval van Willeboortse. En een juko voor Van Emden. Weer die Outsugarri. Binnenwaarts gehaakt, goed meegestuurd, twee prima scores van Van Emden. Ik ben er kort gezegd niet bij omdat de technische staf heeft besloten dat uh, mijn concurrent Elisabeth Willeboortse uh, meer uh, medaillekansen maakt op, uh, in, op de Spelen dan ik. laatste aanval van Willebordse. het mag niet baten. En Van Emden is blij, Van Emden heeft een WK medaille en die telt. Kijk het was een hele zware periode van, uh, van twee jaar. Uh, nou, daarom hebben we allebei alles gegeven. En er moesten heel veel toernooien aflopen. Uh, uiteindelijk, aan het eind van de streep, uh, uh, heb ik het beter gedaan uh, qua resultaten. Want ik heb meer medailles gehaald. En ik uh, stond hoger en sta nog steeds hoger op de wereldranglijst. En toch ga je niet naar de Spelen. Dus het voelt wel een beetje alsof uh, ja, alles eigenlijk een beetje voor niks is geweest. Ja, prima. Straks, straks, strakker. Nee. Ik uh, heb protest aangetekend bij de Judebond, uh, vlak na de beslissing. Uh, dat is ook de normale procedure: dat je eerst bij de Judebond voordat je überhaupt naar de rechter uh, zou stappen. Uh, dat was voornamelijk gewoon uh, was meer principieel omdat ik uh, ja je, je tekent bezwaar aan bij de mensen die die beslissing hebben gemaakt dus ik had geen verwachting dat dat uh, teruggedraaid zou worden uh, maar dat was gewoon om een punt wel duidelijk te maken van joh dat ik vind dat ik naar de spelen zou moeten en uh, daarna heb ik met advocaat nog naar de zaak gekeken en uh, ja daar kwam het toch uit dat ik zo weinig kans had uh, om een zaak te winnen uh, dat ik daar ook geen energie meer in gestoken heb ja, de eerste, eerste maanden zijn natuurlijk heel lastig geweest. In april heb ik nog meegedaan aan het EK. Dat was in principe, kon ik mijn gedachten verzetten, of tenminste ik had een, ik had een doel waarvoor ik aan het trainen was. Annika van Ende staat achter. Ze debuteert tijdens dit toernooi. Van Ende moet er hard aan trekken, maar ze krijgt geen grip op de Française, die al twee keer eerder Europees kampioen was. Tijd is voorbij. Van Emden verliest, zij pakt zilver, een mooie prestatie na een vermoeiende dag. Uh, na het EK uh, is de klap eigenlijk nog een keer en nog harder gekomen. Omdat ik toen op een gegeven moment uh, ja, eigenlijk helemaal geen toernooi in het verschiet had. En, en ik stond te trainen op, en ik stond op de judomat en ik vroeg mezelf eigenlijk al waarom ik op de judomat stond. En toen is het wel, uh, heb ik wel een moeilijke periode gehad. Uh, daarna is het weer wat beter geworden. Dan kreeg ik wel steeds meer zin om, om weer te gaan trainen. Uh, maar tot vier weken geleden toen ging ik met de, me met de Olympische ploeg mee op uh, trainingskamp. Omdat ik toch reserve ben. En dat vond ik wel weer heel, uh, heel confronterend. En sindsdien, de uh, ja, laatste vier weken, heb ik het best wel moeilijk mee. Ik probeer zo min mogelijk Laat aan te denken. Ik denk dat uh, Francis, Jefriis en Maan toch wel echt uh, de topfavoriet is. Is uh, de afgelopen twee jaar wereldkampioen. Europees kampioen ook. Ja, de Japanse, Joshi Ueno. Ik denk dat die twee wel echt de grootste kans maken op een, op een gouden medaille. Ik denk ook dat een van die twee een medaille gaat winnen. Ik denk eigenlijk de Franse. Uh, voor Brons zijn er uh, nog een paar gegadigden. Uh, waaronder Elisabeth. Uh, de Israëlische, Schlesinger, die uh, schat ik wel uh, hoog in. De Chinese, Ksu. Dus uh, ja, en, en nog... Misschien nog één, twee andere. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd. Het wordt heel spannend, denk ik. Hop, hop, explodeer. Explain. Ja, dat is goed zo. Hop, hop, explodeer. Kijk. Laat het ah, echt gewoon heen. Uh, ja, ik heb een Olympische droom. Kijk, uh, Olympische Spelen is natuurlijk voor het judo is het, het toernooi eigenlijk. Voor heel veel sporten. Maar, uh, ja, en ik heb al jaren uh, de droom om mee te doen aan de Olympische Spelen en uh, als ik mee mag doen om, om een medaille te winnen. En die droom is heel sterk en uh, vandaar de teleurstelling nu ook zo groot is, maar die droom die blijft wel, en ik ga het over vier jaar gewoon nog een keer proberen. Dat zei Annika van Emden, nu dus in Nederland. Elisabeth Willeboort, die heeft nog een kans op brons. judo in de herkansing rond een uurtje of drie tegen de Japanse Ueno. Nu hoorde mij weer licht op de achtergrond te roepen. Omdat uh, wij op de televisie nu zitten mee te kijken naar datgene wat gebeurt bij tafeltennis. Het is tafeltennis van hoog niveau, Gio. Van zeer hoog niveau. En dan uh, vooral natuurlijk van de vrouw in het geel, de Chinese. Want die speelt echt uh, fabuleus af en toe. Uh, die spreidt zo verschrikkelijk mooi. Dan houdt ze Li Jiao af en toe aan de rechterkant van de tafel. En ineens komt ze dan met die voorrend gewoon vlak geslagen. Helemaal precies langs het rechterkantje van de tafel. Echt op de streep. En dat doet ze fantastisch goed uh, af en toe. En daar is Li Jiao kansloos tegen. Maar Li Jiao staat wel voor met dat verdedigende spel van haar. En uh, dat doet ze toch wel prima. Ze gaat, iedere game gaat ze beter spelen... The <laughs> cat en het is ook wel zaak voor haar om rustig te blijven. Zichzelf niet te veel te ergeren aan haar eigen foutjes. Die ze natuurlijk af en toe gaat maken. Nu gaat het punt weer naar de Chinezen. Als ik even kijk naar de scores in deze game. Dan stond ze zelfs met 5-2 voor Li Jiao, De Nederlandse dus tegen die Chinezen daar in het geel. En dat was toch een aardige voorsprong. Daar dachten we allemaal van nou misschien gaat ze nu wel doorstomen. In de richting van de overwinning in deze game. Ze concentreert zich even. Ze keek even de hoogte in. En dan gaat die bal natuurlijk weer omhoog voor de opslag bij Li Zhou. heel hoog en dan kijken, probeert ze de Chinezen goed in het hoekje te krijgen en inderdaad, die krijgt de bal niet goed geretoneerd en staat ze opnieuw voor. 8-7 is de stand op dit moment, 2-0 in games nog steeds voor de Chinezen. Maar Li Zhou zit nog in de wedstrijd in deze derde game. Wij gaan naar de hoogtepunten van, hoogtepunten van het nieuws met Jobboot. Een Duits ziekenhuis is ernstig in verlegenheid gebracht door een schandaal met orgaantransplantaties. Twee artsen van de universitaire kliniek in Göttingen worden onder meer verdacht van corruptie en valsheid in geschriften. Het ziekenhuis zou patiënten tegen betaling voorrang hebben gegeven op de wachtlijst voor orgaantransplantaties. Justitie in Duitsland vermoedt dat er de afgelopen twee jaar bij zeker 23 transplantaties fraude is gepleegd. In Noord-Brabant is het containerschip dat vanmorgen vastliep onder een brug bij Oosterhout weer vlot getrokken.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 Grote delen van India kampen voor de tweede dag op rij met stroomstoringen. In totaal zitten zo'n 600 miljoen mensen zonder stroom. Dat is de helft van het land en meer dan de bevolking van de hele Europese Unie. De stroomstoringen hebben verschillende oorzaken. Zo wordt er meer elektriciteit verbruikt dan er beschikbaar is. En is het elektriciteitsnetwerk in India sterk verouderd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. U heeft van ons het mediaforum nog te goed. Dat doen we zo meteen met Bart-Jan Spruit en Aad van de Heuvel. Maar we gaan eerst terug naar Gio Lippens bij tafeltennis. Ik zeg het net, als het moet dan loopt de Chinese gewoon uit op het einde van deze game. Want de voorsprong mocht dan in het begin van de game ruim zijn geweest voor Li Jiao. Inmiddels staat het 8 tegen en is het dus gamepunt op de opslag van Li Jiao die zich opnieuw concentreert aan de achterkant van de tafel de Chinese springt een beetje heen en weer probeert Li Jiao ook een klein beetje uit de concentratie te halen hoort er allemaal bij beetje psychologische En dan slaat Li Jiao op De Chinese pareert die bal en dan ja doet ze goed hoor Li Jiao ze valt in één keer even aan want meestal verdedigt ze meestal bloksen ze de slagen van de tegenstander maakt ze gebruik van de snelheid van de bal en het effect dat de Chinese meegeeft aan die bal en het enige wat zij doet is toch beetje de voorhouden maar doe het maar eens hoor. Ga er maar eens staan als een soort menselijke muur. Inmiddels staat het 10-9. Opnieuw op de surf van Li Jiao. Weer die concentratie. Weer dat balletje de hoogte in. En dan gaat het. Oeh, het was een mooie in de hoek. Maar dan gaat het toch mis. Want de Chinese krijgt die lastige bal teruggeslagen inderdaad. En dan verslaat Li Jiao zich. Dan raakt ze de tafel helemaal niet eens met het balletje. En is het inmiddels 11-9 in die derde game. En staat de Chinese nu met drie games tegen 0 voor. De gamestanden 5-11-9. 9-11 en 9 11. Allebei de laatste games in 9 minuten tijd. De eerste games in 7 minuten tijd. Ik ben er bang voor hoor, dat we zo meteen gaan kijken naar de laatste game in de wedstrijd van Lidjow. Maar je weet het nooit, op de Olympische Spelen wonderen bestaan. In Den Bosch hebben, zoals eerder dit uur al besproken... tientallen asielzoekers de nacht doorgebracht. Het zijn vooral Somaliërs. Ze verblijven in het asielzoekerscentrum in Vught. Maar nu demonstreren ze dus in Den Bosch... bij het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Theo Verbrugge is bij de actievoerende asielzoekers. Goedemiddag, Theo. Goedemiddag. Wat willen ze exact? Nou, wat ze eigenlijk willen is gewoon een verblijfsvergunning... en in Nederland blijven. Wat ze vooral niet willen is terug naar Ter Apel, het uitzetcentrum... Ze zitten in het asielzoekerscentrum in Vruchten, met ze daar zaten, tot en met gistermiddag ze hebben ze de sleutel ingeleverd. Want ze vonden dat een soort gevangenis en ze zeggen, uh, wij kunnen toch niet direct terug naar Somalië, laat ons in vrijheid. Uh, wij willen niet meer terug naar Vruchten, wij willen niet naar Terapel. En daarom blijven we hier maar uh, op de stoep van de IND in Den Bosch. Hoeveel mensen staan, er? Er staan nu, ja, het, het, het, het, het, ze zwermen af en toe wat uit. Ik schat dat er nu een 80 tot 100 zijn, maar... Ze hebben min of meer concurrentie gekregen, want er is een groep uh, Irakezen bijgekomen. En die manifesteren zich hier op de stoep van de IND op, uh, op dit moment. En die vragen weer aandacht voor hun situatie. En hebben ook weer Irakezen uit uh, de rest van het land opgeroepen. Of die hier allemaal gaan komen, weet ik niet. Maar uh, je zou kunnen zeggen dat er concurrentie op de deur stapt. Er is op dit moment een gesprek gaande tussen de asielzoekers, de IND en het COA, het uh, Centraal Opvangorgaan Asielzoekers. Heb je enig ja. idee wat daar wordt besproken? Nou, de IND heeft ons eerder gezegd, wij willen eigenlijk gewoon dat ze teruggaan naar Vught. Um, dat zijn ze wettelijk ook verplicht, dan moeten ze zich elke dag om tien uur uh, melden. Um, dat doen ze niet, ze zijn nu in overtreding, daar kunnen sancties op komen, dat hun vergoedingen ingetrokken worden. Dus op die manier proberen ze toch min of meer druk op deze groep uh, uit te oefenen om terug te gaan naar Vught. Maar niemand heeft een idee uh, hoe de situatie verder gaat uh, en of het langdurig uh, zal zijn allemaal. Ja, ik kan me best voorstellen dat deze padstelling uh, een, een tijd gaat duren. Ik was net even bij uh, de lokale burgemeester hier in een bos ja, wij laten het maar even voor wat het is. Het is een conflict tussen de IND en de asielzoekers. Um, de openbare orde is nog niet in het geding. Alhoewel, hier ook tentjes ontstaan. Er wordt hier gebeden op matjes. Uh, er wordt Na de ramadan uh, wordt er gegeten. Um, maar nog geen overlast voor de rest uh, van de stad. Het is een beetje anders dan toen in Ter Apel. Er was natuurlijk in the middle of nowhere... En uh, hier is het echt in een uh, bewoond uh, gebied... en op vijf meter afstand van het centraal station. Oké, okay, wordt vervolgd. Dankjewel, Theo. Dan gaan we naar tafeltennis tafeltennissen, Gio. Het staat uh, 1-3 in het voordeel van Li 1-3, omdat... Uh, de Chinezen begonnen is met uh, serveren en uh, Li Zhou mag nu uh, serveren. En dan maar eens kijken of ze die voorsprong weer kan uitbouwen. Maar wat ik net al zei, de voorsprong in de derde game was op een gegeven moment ook 5-2. 4-1, 5-2. En uh, daarna kwam de Chinezen weer langs zij. En won ze uiteindelijk de game. Nu staat het 4-1 voor Li Jiao. Die haar uh, linkerarm. Uh, daar heeft ze toch een soort blauwe. Ja, plakpleister lijkt het wel. Uh, we kennen dat wel uit andere sporten. Sporters die spierblessures hebben. Die, uh, die hebben daar een uh, pleister op. Geeft blijkbaar warmte. Geeft uh, ontlasting ook van uh, die arm van de pees met name. En uh, ze heeft ook uh, vlak voor de Spelen toegegeven. Dat ze een uh, polsblessure heeft. En daardoor heeft ze toch niet kunnen doen. Niet kunnen werken. Zoals ze dat wilde. Op weg naar die Olympische Spelen. En dat kan ik me voorstellen. Als je dan uiteindelijk in de kwartfinale bent aangekomen... dan gaat zo'n blessure ook uh, opspelen. Inmiddels staat het trouwens 5-1 voor Li Zhou... terwijl de Chinese weer aan uh, opslag is. En dan maar uh, eens kijken of ze dat kan vasthouden. Jawel, 6-1. En nu loopt ze toch langzamerhand uit en doet ze het uh, uitstekend. Misschien heeft ze nu wel een gaatje gevonden, een wapen gevonden... tegen de springerige Chinese. Atletisch gebouwd ook wel, uh, die toch uh, goed speelt. Uh, met name in die eerste drie games uh, echt het spel prachtig spreiden... Maar dat in deze game voorlopig nog niet kan laten zien. Weer de surf van de, de, de Chinezen. Ja, en dan slaat ze inderdaad Li Jiao op de backhand kant. Slaat ze er voorbij. En dan kan ze die bal niet pareren. De bal slaat gewoon door. Inmiddels is het 6-2 in de vierde game. Daar zitten we inmiddels. 3-0 staat het in games voor de Chinezen. Album deze Sarah, Sarah Bareilles en toen zei de platenmaatschappij... er moet eigenlijk nog een liefdesliedje op. Dat wilden ze eigenlijk niet, vandaar dit nummer. Het werd de grootste hit. Los Echt zo. Ja. Mooi nummer. We gaan snel naar Gio, want uh, het nadert de ontknoping... de partij tussen twee Chinezen, van wie één een oranje shirt aan heeft. Ja, zeker. En uh, die ook al uh, erg lang uh, in Nederland woont... en uh, in Nederlandse dienst is, een Nederlands paspoort heeft... dus uh, voor Nederland uitkomt. Net als Li Jie, de andere Chinese die voor Nederland uitkomt. En het scenario van deze game is hetzelfde als dat van de voorgaande games. Li uh, Zhao neemt een voorsprong, uh, ruime voorsprong zelfs uh, in deze game. Het stond op een gegeven moment zelfs 6-2. Maar inmiddels staat het 9-7 voor de Chinezen aan de andere kant van de tafel. De nummer 2 dus van de wereld. Ik heb net de nummer 1 gezien. Ik denk dat we een fantastische tafeltennis finale hier gaan zien met ongelooflijk gevarieerd en mooi spel. Want het wordt nu 10-7 voor de Chinezen. En die staat nu met, nou niet eens met één been, met anderhalf been in de halve finale. Uh, waar dus ook nog een andere Chinese in zit. Een uh, dame uit Singapore en een Japanse. Dat is uh, toch ook wel een uh, vreemde eend in de bijt uh, wat betreft uh, de Chinese vrouwen. Voor de rest zijn ze allemaal van Chinese kom af natuurlijk. Net als Li Jiao. Laatste slagenwisseling misschien in deze partij. Jawel hoor, laatste slagenwisseling. Li Jiao slaat de bal over de tafel. Toch niet opgewassen tegen deze Chinezen. Ze kan met opgeheven hoofdkansen het Olympisch toernooi verlaten. Want ze heeft de kwartfinales gehaald. En dat was sinds Bettine Friesico in 1988. Seoul, niet meer gebeurd. Li Jiao dus uitgeschakeld. We hebben geen Nederlandse vrouwen meer in het enkelspel. Nadat nou, gisteren ook al Li Jia in de vierde ronde werd uitgeschakeld. We gaan nu maar op voor de teamwedstrijd. Want daarin heeft Nederland toch nog wel wat aardigs op te houden. Daar zijn we al veelvuldig Europees kampioenen. Moeten we? op dit podium ook maar eens een keer waarmaken op de Olympische Spelen. De dames gaan dus verder zo straks met de teamwedstrijden. Terwijl de speaker er nu weer over overheen komt. Nou, ze krijgen nog een dankbaar applaus. Maar laten we ons daar maar voor gaan opmaken voor die teamfinale met Team India, met Lidje en Lidjow. We gaan beginnen aan ons mediaforum. Een beetje uitgesteld, maar de mannen zitten er nog steeds in de studio in Hilversum. Aad van de Heuvel, programmamaker, al jarenlang journalist. En Bart-Jan Spruit is historicus en ook columnist onder meer voor Elsevier. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Vandaag opent de krant uh, Spits met een verhaal over de website slachtofferwijzer.nl. Sinds de lancering in mei waren er al 100.000 bezoekers op het digitale platform dat advies geeft aan slachtoffers van misdrijven. En volgens het Fonds Slachtofferhulp, dat is de beheerder van de site, krijgen 500.000 Nederlanders niet de juridische en psychische hulp die zij nodig hebben nadat ze slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Um, Aard van Heuvel, kunnen mensen die te maken krijgen met een misdrijf niet gewoon naar de politie gaan in plaats van naar zo'n site? Ja, dat, dat kunnen ze doen, maar er zit toch een geweldige drempel in altijd. En uh, soms worden ook slachtoffers, uh, vooral als het om klein leed gaat... niet altijd even serieus genomen. Dus uh, mijn eerste gedachte bij uh, deze telefoonzaak uh, was... Uh, oh god, we, we gaan steeds meer in een soort slachtoffermaatschappij leven. Maar als je er even over nadenkt... Uh, is het eigenlijk wel een goede zaak dat het gebeurt, denk ik. Want? Nou... Uh, in het strafrecht bijvoorbeeld uh, weten we dat het slachtoffer vaak uh, ver op de achtergrond bleef. Uh, bij consumentenproblemen wordt je ontzettend uh, gauw uh, afgerekend op het feit dat het klein leed is en niet belangrijk genoeg is. En als het jezelf allemaal overkomt, dan is het vreselijk belangrijk. En als je dan totaal geen gehoor vindt, ach, dan geef je dit maar moedeloos op. En het blijkt nu uit het succes van deze lijn dat er wel degelijk behoefte aan is. Dus ja. waarom niet eigenlijk? bart -Jan Spruit, wat is je eerste gedachte bij die aantallen die je dan ziet op zo'n site? Ja, ik, ik denk dat wat, wat Aad van Heuvel net zegt, dat het allemaal heel erg waar is. Hè? Dat het uh, belangrijk is dat er meer oog komt voor uh, de positie van slachtoffers... In de, in de rechtszaal en ook daarbuiten. Maar als je nu hoort dat sinds mei al 100.000 mensen naar die uh, lijn hebben gebeld dan denk ik, ja, zet je ook de sluizen niet wagenwijd open... voor mensen die uh, wat te klagen hebben en gehoord willen worden... terwijl daar toch eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Ja, vroeger, gebeurt... hadden bij, uh, sorry, uh, vroeger hadden we bij Elsevier een columnist... die had er een prachtig woord voor, voor die kwaal in onze samenleving. Dat woord heb ik onthouden. dat is irreële zelfdramatisering. Ja, maar daar, moet ik, daar moet ik. Er zitten er natuurlijk twee kanten aan, Bart. Ja, Want, ja. Uh, misschien gebeurt er ook wel heel veel uh, leed. achter gesloten deuren. En, en. mensen die dat nu eindelijk een keer kunnen uiten. Dus het is heel moeilijk om daar een scheidslijn in aan te brengen. Ja, ja. ik denk dat het, dat het waar is. Dat, dat, dat blijkbaar de de stap naar de politie in heel veel gevallen te groot is. Dat het daarom goed is dat er zo'n uh, website en, en zo'n lijn geopend is. Maar dat je aan de andere kant daarmee ook weer heel veel... Narigheid oproept van mensen die om de een of andere reden zichzelf, heel de, zichzelf zitten te, zitten te, te, te dramatiseren. Ja. En het vereist natuurlijk ook wat van de mensen die aan de andere kant van de telefoon zitten. Want ik heb zelf uh, een paar jaar een consumentenrubriek gemaakt. en ik weet hoe oeverloos mensen kunnen zeuren en zeiken over niets. Maar uh, in het geheel vind je dan toch altijd een aantal zaken die wel belangrijk zijn en die wel doorgeleid kunnen worden naar de politie... of wel doorgeleid kunnen worden naar expertgroepen enzovoort. Ja. Dus uh, die andere kant van de lijn is ook buitengewoon belangrijk. Maar als je op een gemiddeld verjaardagsfeestje zit... dan hoor je toch dat mensen het idee hebben in Nederland, uh, anno 2012... dat er meer aandacht voor de, de daders is dan voor de slachtoffers, nog altijd. Is dat jullie gevoel ook? Nou, ik geloof wel dat dat verandert. He, er zijn ook wat initiatieven in het strafrecht dat ook... Uh, ja, dat, dat het verhaal van het slachtoffer ook steeds nadrukkelijker uh, daar aan de orde mag komen. En dat het dus niet alleen maar gaat over de dader en over dienstmoeilijke jeugd en alle begrip. Die je dan, of alle begrip, of alle verzachtende omstandigheden die daar dan uit voort zouden vloeien. Dat er ook uh, veel meer oog komt voor, ja, wat, wat mensen die het slachtoffer zijn geworden van een misdaad. wat die is aangedaan en wat de consequenties zijn voor hun verdere leven van. Die misdaad. En ik, ik geloof dat er steeds meer ruimte voor komt. En wie, ik... wie wat te klaar heeft, kan gewoon naar Tom van het Hek bellen. Hè? Ja, dat kan ook nog. Om half zes. Ja. Uh, ik wil naar een ander onderwerp. De Olympische Spelen zijn een paar dagen bezig. En de sporters strijden om gouden plakken. Ondertussen voert het Internationaal Olympisch Comité haar eigen gevecht. om het gebruik van de sociale media. onder de sporters te reguleren. De sporters mogen alleen officiële sponsors noemen of fotograferen. Als ze dat niet doen, dan dreigt er een boete. En in het uiterste geval zelfs de disqualificatie. Uh, Bart-Jan, de sponsors hebben dus grote bedragen betaald... om tijdens de Olympische Spelen in de Schijnwerpers te staan. Vind jij de reactie van het IOC terecht? Ja, dit is volgens mij ook weer zo'n verhaal waar twee kanten aan zitten. Je, je kunt dat begrijpen. Dus de, de, die, die sponsors hebben veel geld betaald. Dat, dat moet ook heel veel gefinancierd worden. En dat ze dan die eis stellen, dat kun je allemaal nog wel begrijpen. En ik vind dat er, met, op, wat betreft reclameuitingen, hele rare dingen gebeuren. Zoals gisteren Inge de Bruin op, uh, bij de NOS die uh, de vraag gesteld krijgt van wat heb je vandaag gedaan... en dan erin slaagt om binnen één zin drie keer haar sponsor te noemen... voor wie ze op pad is geweest. En die dan ook nog uh, de hockeysticks heeft gesponsord... waar twee keer mee gescoord was. Dat vind ik erg gênant, bijna op het proleterige af... om dat in, in een uitzending van de NOS erin te smokkelen. Uh, dus ik kan me wel voorstellen dat, dat de officiële instanties wat te mopper hebben. Maar aan de andere kant, uh, we hebben het hier over sociale media... de sociale media hebben al de wereld van de media opgeblazen. Ze hebben de wereld van de politiek al opgeblazen... en nu doen ze het met dit sportfeestje. Dat hou je niet in de hand. Um... Ik vind het fantastisch. Dat, oh. ja, dat die Olympische Spelen, al die Olympische comités, het is toch altijd een bolwerk geweest van arrogante, wat oudere heren. De commercie die, die, die speelt daar een belangrijke hoofdrol. De doofpot is uh, in, de, in de Olympische kringen ook niet helemaal onbekend... En ineens komen daar de sociale media ja, binnen. Ja, ja. Twitter, Facebook. En, die, en iedereen schrikt zich te barsten. Wat moeten we daar nou weer mee? Ja. En hoe kunnen we dat verbieden? En hoe kunnen we dat tegenhouden? Dat is een mooi spel. Dat, dat is, ja, is niet, dat aangenaam moet, om te Er moet natuurlijk geld binnenkomen, dat is duidelijk. En dat gebeurt Zeker. met grote sponsors. Wat ik heel mooi vind, en ik uh, kijk daar misschien een beetje als oude man naar... dat uh, alle accommodaties zijn ontdaan van iedere vorm van uh, reclameborden. Het is allemaal schoon. Het ja. is zo mooi en puur wat dat betreft. Ja, nee, zeker. Maar ze krijgen nu toch te maken met een heel nieuw fenomeen... en dat zijn die sociale media. Ja. En uh, in de wereld van de politiek, in de wereld van allerlei regeringen in deze, in deze wereld... Uh, speelt dat een angstwekkende rol, vinden ze zelf. En nu ineens krijgt ook het Olympisch Comité daarmee te maken. En ja, het is voor een buitenstaander altijd grappig om te zien in welke bochten men zich moet verringen om zich daar tegen te weren... en welke afspraken er moeten worden gemaakt. Nou ja, de les is dat dat, dat dat dus niet kan. Net Zoals uh, de traditionele media, uh, radio, televisie en kranten... niet tegen de sociale media op kunnen... en politieke partijen uh, zeg maar de gedachtenvorming in hun achterban... of in, in het land als zodanig niet meer kunnen stroomlijnen... Zo kan het uh, IOC kan niet meer zeg maar, de sponsoring stroomlijnen. Dat, dat, dat gaat dat, gewoon een eigen dat, gang. Dat is één kant van het verhaal. maar ze proberen ook te reguleren wat sporters hier uh, op Twitter en zo allemaal gooien. Je hebt die Zwitserse voetballer gehad. Uh, Michel Morganella. Tweeten na de verloren wedstrijd tegen Zuid-Korea. Ik sla alle Koreanen kapot. Ik ga jullie allemaal in brand steken. Stelletje Mongolen. Is niet een hele aardige tekst, denk ik dan. Mm, nee. Nee, hij, nee. Is, uh, hij is naar huis gestuurd, deze jongen. Uh, ja, al dan niet onder druk van het IOC ook. Nee, maar dat is wel terecht. Ik denk dat je... Uh, je uh, als twitteraar uh, moet houden aan de zekere normen en waarden... en wat in de verschillende wetboeken van strafrecht in verschillende landen staat... en uitingen van doodslag en racisme enzovoort. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat men daarop goed reageert, ja. Ja, ja, Bart Jan te, terecht dat ze dat. Want da, da, da, van tevoren is daar ook naar de Nederlandse ploeg wel voor gewaarschuwd. Hè? Kijk uit wat je er allemaal op zet. Want zelfs de meest onschuldige tweet kan, kan een hele hoop ellende over je afroepen. Nou ja, on, onschuldige tweets. Uh, die, dat ging geloof ik over een Griekse atleten die a, onaardige dingen schreef over Afrikaanse ja. landen. Ja. En die mocht niet eens meer afrezen. Nou, je hebt het voorbeeld wat je zelf net gaf. Ja. Ik vind gewoon dat, dat als, je, als je strafbare dingen uh, twittert. Ja, dan is het afgelopen. Ja, Zeker bij een ja. toernooi als Olympische Spelen. Er ja, was, was, was in de voor, uh, voor... de Spelen was er een, een voorbeeld van een zwemster... die gewoon zei van jongens, ga stemmen. Ik dacht dat het in Australië was. En, en die kreeg daar gelijk een hele hoop mensen over zich heen... van joh, waar bemoei je mee? Wat, wat is eigenlijk zich... Ja, haar voorbereiding ook wel in de war heeft gestuurd. Want, ga uh, stemmen, zei ze dat. Ja, gewoon nou, dat lijkt deed me, dat... een oproep om te gaan stemmen. Gewoon omdat ja. er verkiezingen waren. Ja, nou, nou, dat dus dat lijkt dat, me dat, dat... Dat is belachelijk natuurlijk. Ja. Dat, uh, ja, maar maar dat is dus op, op zich een onschuldige tweet. Maar daar... Uh, er waren allemaal mensen die zeiden, waar ja, bemoei, bemoei jij je eigenlijk mee? En bovendien, we gaan, we gaan niet stemmen, want dat is ons protest juist. Uh, misschien is dat de illusie om sport en politiek uh, gescheiden te kunnen houden. Maar, uh, maar ja, de, alle Olympische Spelen blijken uh, vrolijk politieke aspecten te hebben. En dat, ja, dat hou je ook niet tegen. Ja. Ja, en ik denk dat het Olympisch Comité uh, moet leren omgaan met deze sociale media. En met uh, wat onschuldig is en waar ze zich vooral niet mee moeten bemoeien. En uh, waar een aantal uitladingen zijn die niet kunnen. Ja, dat was wel mooi. Op de persconferentie twee dagen voor het begin van de Olympische Spelen, waar uh, Sebastian Coe uh, onder meer aan tafel zat, werd er gezegd: het zijn de eerste social media. Uh, het is ook moeilijk in te schatten wat de effecten zullen zijn. Het is ook allemaal nog nieuw. Men moet zich daar ook nog een beetje in vinden en ja. wat de richtlijnen zijn. Hè? Ja, niet te veel verbieden vooral. Nee, nee, nee. Het niet te is krampachtig natuurlijk de, doen. Want het is de, het de het angst een... natuurlijk. Ja. Ja, ja, het is ja. de angst. Ja. Wat, wat hier opvalt overigens in, in Londen is het ontbreken van totale emboesmarketing. Je ziet nergens grote reclameborden van concurrerende merken. Dat is helemaal schoongehouden. Maar wat je ook, wat eigenlijk opvallend en onopvallend is... in de stad zie je eigenlijk helemaal niets wat te maken heeft met Olympische Spelen. Er zijn ook nog geen beeps in oranje jurkjes uh, gesignaleerd uh, daar bij je... Ja, maar in heel klein gezelschap. <laughs> <laughs> maar het is jou niet ontgaan. <laughs> nou, je ziet hier weer in het hier wel, hoor. Oranje. Ja, Je kan boeken, ja. Nog, nog heel graag. Nog even heel kort, één dingetje, dat is die Oostenrijkse krant met die gemanipuleerde foto. Hè. Dat ging over dat gezin in, uh, wat was het? In, in, uh, Aleppo. Ja, Aleppo, ja, inderdaad, in Syrië natuurlijk. Foto van een gezin. Uh, op de achtergrond monteerde die krant ineens uh, wat extra dramatiek. Een totaal kapotgeschoten flat. Ja. Uh, bleek ook nog in een andere stad te zijn, in Homs. Uh, Bartje jan Spruit, ja, dat kan, dat kan toch eigenlijk niet, hè? Nee, als je, als je... Ik vind dat je een hoge opvatting van journalistiek moet hebben. En die luidt dan ongeveer als volgt. Dat er vandaag iets gebeurt en over twintig jaar gaan historici daar boeken over schrijven. En de journalisten zijn eigenlijk de eerste, uh, verslag, uh, die, de, de eerste mensen die verslag leggen van feiten. En dan is iedere vorm van manipulatie dus ongeoorloofd lijkt me. Ja. Art van Heuvel, ik denk dat je het daarmee eens bent. Ja, hoor. een moralistisch betoog. Maar ik vind ja. dat we hebben het net over de sociale media gehad en over burgerjournalistiek... Ik denk dat je altijd een ontzettende behoefte zal uh, houden aan kwaliteitsjournalistiek. En wat hier gebeurt met die Kronenzeitung in Oostenrijk... dat is goddomme de grootste krant van Oostenrijk met drie miljoen abonnees. Als die gaat rotzooien met foto's, dat kan niet. Dat, uh, dat is twintig jaar gevangenisstraf. Ja. En, en gruwelijke beelden, want die zien we natuurlijk ook vaak op foto's. Mag je die uh, wel in die zin toonbaar maken dat je net... Ja, de, de meest vreselijke dingen dat er dan nog afsnijdt of zo? Of... Nou, moet je een andere foto kiezen. Ja. Gewoon niet doen, ja. niet meer rommelen. Ik, ik weet nog nee, wel, in 1994 oh, oh. die, die, die bom op de markt is uh, in ja. Sarajevo ja. Dat, Daar is het ook eindeloos over gedelibereerd. Ja, dan kies je, als je het te erg vindt, ja, dan kies je een andere foto uit. Maar niet gaan rommelen, denk ik. Ik wil ja. nog even terug gaan naar social media. Hoe gaan jullie er zelf mee om? Uh, met Twitter? Nou, met Twitter, Facebook. Ik weet niet wat jullie doen. Ik uh, doe niet anders dan Twitter. Ik, uh... Ik vind het het medium. Maar in welk opzicht? Leg het eens uit de mensen die daar nog niet mee bezig zijn. Wat is het unieke van Twitter? Het unieke van Twitter is dat je toch, ook al lijkt het heel koud en kil... en vanaf een grote afstand, een, een, een grote groep mensen om je heen verzamelt. En, en, en zij verzamelen jou om zichzelf heen. Met wie je informatie deelt en commentaren deelt op dingen die gebeuren. En je bent dus heel snel... Ik, ben erg, ik volg vooral ook de Haagse politiek. Ik hoef maar Frits Wester en Jaap Janssen en een paar andere journalisten te volgen... die daar echt lopen, terwijl ik vaak op afstand het nieuws volg. En ik ben binnen no time uitstekend geïnformeerd via links naar de, naar de bronnen. En ik kan, A A A mijn even... commentaar kan ik met een heleboel andere mensen op die gebeurtenissen delen. Ja, Dat... maar ieder, ieder voordeel heeft zijn nadeel, want er zitten ook volstrekte randwielen op, op Twitter... Ja, maar die, ja, duizenden. Aart van Heugd, wat tweets en, heb jij ja. verstuurd? Uh, nee hoor, ik, uh, ik twitter dus niet. Ik was er al bang voor. En ik uh, raad ook heel veel mensen in mijn omgeving uh, aan... om dat vooral niet te doen als ze prachtprogramma's maken... of op radio of televisie. Uh, meid, uh, meid de Twitterbomben de mensen zoveel mogelijk. Ja. En ik, ik kan mij best voorstellen dat als je op een gegeven moment geïnformeerd wil uh, uh, raken... en je wil iets over Den Haag weten, je gaat naar Wester en je gaat naar een aantal politici... Maar het blijven natuurlijk 140 tekens, geloof ik. Hè? Ja. Oh, maar dit, dat is helemaal geen probleem. Dat, dat, dat, dat, lijkt, dat lijkt vervelend. Maar ik, dat is, nee, daar kan je, je bedreven in. essentie in. wel maar, heel, wat mee doen, ja. Heel ja. veel kaliber heeft het ook van, ik zit nu op de wc... Nee, mededeling nee, nee, dat is een van, karikatuur. Heeft Frits Wester dat getwitterd vanmorgen? <laughs> nee, vanmorgen niet. Oh, okay. <laughs> uh, hartelijk dank voor jullie bijdrage in dit media. Bart-Jan Spruit, columnist voor onder meer Elsevier en Aad van de Heuvel, programmamaker. Ja, zelfs de Marit Bouwmeester is in de derde race van de Laser Radio op de vierde plaats geëindigd. Bouwmeester moest ruim een halve minuut toegeven op de eerste Analyse Murphy, die haar derde zegen alweer op rij boekte. Bouwmeester handhaafde zich achter Murphy, die drie punten heeft... en de Belgische Evi van Akker, die acht punten heeft op de derde plaats... want Bouwmeester heeft dertien punten. Er wordt heel wat afgevaren, want ook zeiler Pieter Jan Posma uh, was uh, op het water. Hij is getroffen door materiaalpech. Een van zijn lijntjes brak die het zeil van zijn finboot uh, strak op de giek trekt. Het gebeurde in de vijfde race van het Olympisch Toernooi in het eerste kruisrak. Posma lag op dat moment van de tegenslag in de kopgroep. Met de nodige improvisatie en reparatie kon Posma de race nog wel uitzeilen. Hij kwam als twintigste binnen op bijna tien minuten van de Deense winnaar. Dorian van Rijsselberg heeft voor de kust van Weymouth een meteen toegeslagen in de Olympische RSX-klasse... Hij schreef met overmacht zowel de eerste als de tweede race op zijn naam. En de vlaggedrager, de wereldkampioen van 2011... had in de eerste match liefst 42 seconden voorsprong... op de pool Premislav Miarzynski. In de tweede wedstrijd was hij ruim een minuut eerder bij de finish. Ook weer dan zijn Poolse rivaal. Het gaat dus goed met Van En als alles helemaal goed gaat, gaan we hem uh, straks na het nieuws bellen. En dan horen we hoe enthousiast hij is over de eerste resultaten. In het volgende uur natuurlijk ook Elisabeth Willeboortse. Die dan nog gaat voor brons. Herkansing. Dus in de categorie tot 63 kilo. Allemaal in de Radio 1 Sportzomer. Tot zo.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 Jumbo, hier Nicolette Kluiver. Ik kom altijd graag bij mijn eigen Jumbo hier om de hoek. Ze hebben er alles en de mensen zijn er super vriendelijk. Maar wat ik echt niet snap, is dat ze nog van die plofkip verkopen. Plofkip. Kom op Jumbo, weg met die plofkip. En geef die beestjes een beter leven. Meer info op wakkerdier.nl Dit is Radio 1.